Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer rond Utrecht ligt voor een groot deel plat door een stroomstoring... De stroom is inmiddels weer terug, maar dat wil niet zeggen dat de treinen ook weer rijden. Want het uitvallen van de stroom heeft problemen in allerlei systemen veroorzaakt, zegt ProRail. Het lastig is met de storing, dat je dus, die kan direct verholpen zijn. Maar het lukt soms ook niet direct om precies de locatie op te sporen en ook te kunnen doen wat nodig is. We zijn daar heel hard mee bezig. We hopen ook dat ze zo snel mogelijk gevonden te hebben. Maar alsnog moeten reizigers wel rekening houden met vertragingen en ook volle treinen. De plek en de timing van de storing is onhandig. Utrecht is het belangrijkste spoorknooppunt van Nederland... en de problemen begonnen midden in de avondspits. De NS weet nog niet wanneer alles weer is opgelost. Mark Overmars gaat in beroep tegen de schorsing van de FIFA. Hij is technisch directeur van Antwerp FC en vindt de straf veel te zwaar. Overmars vertrok bij Ajax na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Hij stuurde dickpics. Vrij snel daarna ging hij aan de slag in België. Maar doordat de Nederlandse schorsing ook door de FIFA internationaal is overgenomen... mag hij een jaar niet werken. De gasprijs heeft door storm Isha het laagste niveau in een half jaar bereikt. Door de harde wind hebben de windmolens veel energie geproduceerd. Daardoor was minder elektriciteit nodig van gascentrales. Ook is het dankzij de storm niet zo koud. En steeds meer werkenden willen een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontdekt. Ze lieten de deelnemers kiezen uit verschillende werkplekken. En die banen verschilden onder andere in de duurzaamheid van de organisatie waarvoor we zouden gaan werken. Maar die banen konden ook verschillen in het loon wat ze zouden gaan verdienen. En daar blijkt dat mensen werken voor een duurzame organisatie ongeveer even belangrijk vinden als dat ze niet 20% in loon achteruit gaan. Er zijn wel verschillen. Zo zagen de onderzoekers dat vrouwen het minder erg vinden dan mannen om geld in te leveren. En kiezen 50-plussers eerder dan jongeren voor een duurzaam bedrijf. Het weer, vanavond en vannacht, blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar de graad of 5. Morgen begint zonnig, daarna regen en het wordt een graadje of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio, maar tussen, Am uh, tussen Amsterdam en Utrecht, tussen Amsterdam en Gouda en tussen Utrecht en den Bos rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I can never get used to stupidity. I can never get used to ignorance. I can never Toegekomen aan het echte live gedeelte zo dadelijk met Marble Waves. Want die gaan zo dadelijk rond, laten we zeggen half negen, proberen twee nummers te horen. Maar we zijn nog druk bezig met de soundcheck. Kasperbaum trapte dit uur van Alternative FM. We zitten in eigenlijk al uur twee. Weather heet het nummer. Ze hebben dat nummer uh, ooit uh, gemaakt. Uh, het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En uh, moet je ook maar de clip uh, erbij bekijken. Want die, die spreekt eigenlijk wel voor zich. Um, we gaan dus uh, straks uh, luisteren. En natuurlijk ook uh, horen wat Marble Waves uh, te vertellen heeft. Zover is het nog niet. We gaan eerst uh, nog even wat uh, nummers laten horen. Hier is bijvoorbeeld Dionne Damen met Grey Gardens. Let's Of you, your bite bones breach my drugs, though you are still. Uh, maar ik ga even toch uh, wat uh, nummers afkondigen op het, uh, dit moment. En dat zijn er drie achter elkaar: De Dame met de Grey Gardens Goldbach. Met Playtime en daarachter Morel met Metropolis. Nu iets uh, totaal anders. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog uh, onze vriend uh, Ruud Haaling in uh, de aanbieding. Wel, aanbieding. Hij heeft het ook uh, netjes gedaan met uh, dat album Accidental Pictures vorig jaar. En een van de nummers die op single en clip is uitgebracht, is dit uh, hele mooie nummer. I Always Believe in You. from you, my heart a clenching fist beating itself up, it's not what I want but it is happening, I don't know what keeps me hanging on, it feels just like a new day, the air is crisp and cold.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 to make sense of things, but getting lost in what might have been, It feels just like a new day, the air is crisp and cold, and I will In november van het afgelopen jaar speelde Ruud min of meer een thuiswedstrijd. Want hij komt en hij woont in Zandvoort. kon hij kon niet uit Zandvoort, maar woont er wel. Want uh, ergens vandaan komen, dat is uit Alphen aan de Rijn. Want daar uh, liggen zijn uh, wortels. Uh, dan uh, is dat een mooi bruggetje uh, richting uh, de leden van Marble Waves. Want die liggen nogal geografisch uit elkaar, heb ik me uh, laten vertellen. Uh, want uh, eerst rammelde de, de bak van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ja, toen uh, bleek er dat er toch ook was dat leden uit Zuid-Holland leiden. Uit de opgeving en uit Utrecht kwamen. Ja, dus uh, dan uh, wordt het een heel uh, allegaartje natuurlijk. Maar goed, uh, jullie zijn er. Goedenavond, uh, dames en twee heren ja, ja. ja het, het leuke is dat, dat ik dus via de 3 voor 12 weg want daar ben ik interim hoofdredacteur bij dat jullie op een gegeven moment jullie hebben laten horen wat betreft het materiaal wat, wat toen uitgegeven werd en uitgebracht en ik kan me herinneren dat het was ook een soort van murder ballet wie kan ik daar even het woord over geven is dat ja. Uh, Dan lovesick. heb je het ongetwijfeld over Lovestick. Ja, precies. Die was het, inderdaad. Uh, dat is alweer van 2000, begin 2023, geloof ik, volgens mij. Ja. ja. zomer was het toch? Zomer van 2023. Ja, uh, juni, juli rond die tijd. Ja. Ah, Oké, okay. dus, uh, dus het is al een tijdje onderweg. Maar het uh, was een van de singles die jullie uh, Klopt. uitgebracht hebben. Ja. En die diende als. Voorloper op het album wat later dat jaar nog verscheen. Yes. Klopt. Uh, want hoeveel uh, singles hebben jullie van, uh, van het album afgehaald uh, uiteindelijk? Drie tot nu toe. Drie? Ja. ja. Oké. Okay. Komt misschien nog een vierde? Oh, er komt nog. Uh, oh, jullie doen net als uh, Blanco. Als het album uh, er is, uh, dan <laughs> nog, uh, nog even een singeltje achteraf. Uh, nog eventjes. Uh, ja. Met de bekendheid van het album. Even over jullie muziek, want uh, hoe laat zich dat het best omschrijven? Ja, er zijn heel veel woorden voor. tegenwoordig uh, ja. dus ja. gaan we denk ik vooral voor folkpop. Ja. Uh, maar indie, americana, er zijn een hoop... Oh, dat zit op er op in. Ja. Zit ook in. Er ook al wat americana in, zeker. Ja. Ja. Ben ik iets vergeten? Dreamy, dream Droomrecht met een donker randje. Donker randje? Ja. Uh, wat trekt jullie aan aan de donkere kant dan... van de muziek die jullie maken? Nou, we vinden het gewoon tof om... Uh, om een misschien een wat diepere laag in de muziek te stoppen. En om, uh, het leven zit natuurlijk vol met donker en licht en tegenstrijdigheden. En ook onze band na Marble Waves is al een tegenstrijdigheid in zichzelf. Ja. Um, dus dat, dat proberen we veel in de muziek te benadrukken. En uh, dat vinden we ook tof om bijvoorbeeld een vrolijk nummer te schrijven... muzikaal gezien, maar dan met eigenlijk in de tekst best wel een donker randje. Of andersom. Ja. Uh, dus dat vinden we tof. Dus het ja. is het, uh, het contrastrijke, dat, uh, dat, dat willen jullie eigenlijk zoveel mogelijk benadrukken en ook laten horen in jullie muziek. Ja. Ja, oké. Okay. Um, hebben jullie het ook een beetje druk gehad het afgelopen jaar? Zeker. Ja. Ik denk dat we echt wel uh, volle bak aan spelen zijn geweest. Dat het eigenlijk de, uh, vanaf de, eind december een beetje minder is geworden inderdaad. Eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja uh, geeft dat dan weer ruimte voor die andere dingen? Zeker. Uh, zeker. ja. ja. <laughs> Ja, we hebben natuurlijk zo ontzettend toegewerkt naar dit, eerst dit album opnemen, schrijven en ja. na het album live uh, proberen te laten horen aan zoveel mogelijk mensen. En ik denk dat we nu een beetje op een punt zitten dat we weer beginnen te denken aan de volgende muziekschrijver, de volgende stappen, mm. ook wat persoonlijke uh, nieuwe stappen in ons leven. Dus we uh, zitten nu een beetje op het punt dat we denken, ja. What's next? What's, what's next? next? Laten we weer nieuwe muziek gaan. Maar goed, we zijn ook nog hartstikke hard bezig met dit album is natuurlijk pas sinds uh, september uit. Dus het mm. voelt voor ons al heel lang, omdat we er zo lang naartoe hebben gewerkt. Mm. Maar hier zit natuurlijk ook nog heel veel meer in. Oké. Nou, het is leuk even om een kleine introductie te hebben van wat jullie allemaal gedaan hebben en wat jullie zijn natuurlijk. Straks gaan wij na het volgende nummer, gaan we de eerste twee nummers al laten horen. Dus zo snel gaat het al. Want ja, als het zijn gegeven is dat de soundcheck oké is, dan gaan we natuurlijk ook beginnen. Maar ik heb ook nog nieuw materiaal en dit is kakelvers, Want morgen mag dit gedraaid worden en wij mogen dat nu al doen. Disten met broken. En dat was hem. Diston heet uh, dit. Uh, deze, dit project. En het nummer, wat je hebt uh, kunnen horen... Is, van bro uh, uh, is broken. Dat is de titel. Ik, moet, uh, ik zit een beetje ongelukkig aan elkaar te praten. heb ik het idee. Maar uh, wie zit daarachter? <coughs> dat is één van de leden van wer... <coughs> Sorry. Uh, <coughs> ja. <coughs> ik, uh, ik zit af en toe nog een beetje... Uh, in een uh, laatste fase van... Uh, ...van iets wat, wat eigenlijk vorige week al een beetje zich aankondigde... ...dat ik een beetje herstellende ben van... ...van een uh, behoorlijke zware verkoudheid. Goed. Uh, maar dat mag hem, uh, geen naam meer hebben, want uh, ik voel me prima zo. Uh, inmiddels staan zij klaar, want uh, we gaan uh, kijken en luisteren... ...want kijken kunnen jullie op YouTube het uh, alternatieve fm uh, YouTube kanaal en anders op kanaal 40 op Ziggo in 1367 van KPN bij de Zandvoortskabel. en we gaan kijken en luisteren naar Marble Waves, want die zitten hier in de studio en het eerste nummer van vanavond wat ze laten horen is God in a Current. Senses, a body left without a mind, a soul left defenseless, a sinking ship. of a marble De keer dat uh, we zo ingehouden wachten met klappen, dat was bij Melanie Rai. Die dacht uh, van, komt er nog een applaus? Ja, we hebben gewoon echt uh, expres op zitten wachten totdat het de laatste toon geklonken heeft. En dat uh, doen we natuurlijk ook uh, bij deze band. Uh, Marble Waves vanavond in de studio. En een van de singles, want dat is uh, volgens mij ook een single die jullie uh, er vanaf uh, hebben gehaald van het album... is dit nummer, Wash Away. Even, ik moest even naar buiten lopen, want uh, ik kreeg weer een uh, last van een kuchaanval. En als ik dat minder tijdens het optreden ga doen, dan uh, wordt dat natuurlijk uh, niet uh, er heel prettig op. Uh, wash away. we gaan uh, zo dadelijk uh, weer even met jullie uh, praten, want uh, ja, we hebben jullie toch in deze studio, dus, uh, dus het gaat uh, helemaal goed komen. Um, en mensen, niet gedreurd, want er komen er nog twee nummers in het uh, volgende uur, dus, uh, want, uh, want uh, dat uh, doen we ergens rond de klok van half tien. Nu even tijd voor iemand die op het Boring Festival gaat spelen. Is er ook een zeer bekende van Marcus en van mij. Want uh, ze stond ook op het uh, hoofdpodium van Bevrijdingspop. Op 5 mei. Nou Marcus, dan moet jij het wel weten wie ik het uh, wat zei. Uh, mocht uh, beginnen, want ze was de winnaar van uh, de Rob Hakda Award. Weten we het al een beetje of niet? Ja, ja, ja, nou ja, goed, uh, ik, uh, het is een quizvraag, uh, maar goed, we maken er uh, een einde aan. Hier is Always, nee, wat zeg ik, het nummer is Self Love van Lacet. Was zij degene die de Rob Akdaar uh, wist te winnen? Eigenlijk is het een complete band, want uh, Lassette is niet alleen de enige. Alex uh, Max Koeners speelt drums. Alex, ben even zijn achternaam kwijt, speelt er nu mee. En Dylan van die kennen we ook. Die is van uh, Low Addicts. En daar speelt deze Lassette dan ook nog eens een keer in mee. Dus uh, heel erg uh, fijn, maar we gaan het uh, vanavond natuurlijk ook hebben over de. De drie dames en de twee heren van Marble Waves. Want laat ik ook eventjes meteen de vraag stellen. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als zijnde Marble Waves? Ja, dat is ja. een mooie open deur, hè? Toch? Ja, dat begon eigenlijk bij mij en Frank, denk ik. Ik, uh, ik en Frank hebben elkaar ontmoet in 2017, denk ik. En... Uh, op een jam-sessie ergens in Amsterdam. Dus jam-sessie? Ja, ja okay. gewoon uh, best wel toevallig. En toen uh, hebben wij met z'n tweeën eigenlijk. hadden we meteen een klik. En toen zijn we samen liedjes gaan schrijven. En om het heel snel te vertellen, <laughs> hebben we basically audities gehouden voor de rest. Mm. En één voor één. Uh, Gaan we de andere marbles erbij? Uh, de andere marbles zijn. Uh, dus jullie hebben eigenlijk een soort van. van zo, ja, brrr, moet je dat zeggen? Uh, die, die showcase, ik weet het ook niet meer. Een soort auditie, zoiets. Ja, ja. auditie. Ja. Oh, auditie. Ja, zeker. Ja, jullie mogen iets, de microfoon iets wat meer uh, ah, naar jullie toe trekken. Want uh, dan uh, horen we jullie wat beter. Dan zo'n vuistlengte van de microfoon uh, houden en dan is het helemaal goed. Um, dus dat is een beetje het ontstaan van uh, Marble Waves. Ja. Ja. Ja, ja dat was een flinke tijd geleden eigenlijk. Ja, uh, want hoe lang bestaat het Bent inmiddels nu? Nou ja, dus officieel zou je kunnen zeggen dat ik en Frank uh, sinds 2017 aan het schrijven zijn voor mm -hmm. Marble is, Maar mm -hmm. we hebben in 2020 voor het eerst een nummer uitgebracht. Ja, het. 2020 is meteen ook het jaar uh, waarin liever de muzikant niet zo 1-3 aan herinnerd wil ja. worden. Want uh, top ja, ja, ja. Dat, Frank beaamt het al meteen. Want ja, je kan wel wat, uh, wat gaan doen, maar het is alleen maar een beetje repeteren, anderhalve meter afstand van elkaar houden. En uh, dat is het dan dus een beetje. Of werden ja. er dan ook. Uh, nou ja, heel veel livestreams hebben we gedaan. Okay. Ja, en, uh, ja, we <laughs> hebben zelfs in Duitsland uh, gespeeld via een livestream. Het was een zeker een gekke tijd. Ook zeker een gekke tijd om je eerste single en je eerste EP in uit te brengen, maar. Ja. We ja, um, dachten dat we zouden gaan. Uh, Rutger ja. is aan het woord. Ja, ja we speelden, we zouden in Tivoli uh, spelen toen uh, net ons uh, eerste single en album uit zou komen, en precies op die dag werd alles afgezegd en moest alles sluiten. Hoe frustrerend ja. is dat dan? Als je dat dan hoort. Ja, en dan ergens is naar uitgelopen Ja, wij ja. stonden voor ons gevoel op het punt om de hele wereld te veroveren. Ja, dat heeft wel een dan. muzikant ja. al. Ja. <laughs> ja. Ja. En toen uh, gebeurde dat. Ja. Ja, dat is... Uh, is dat dan uh, wat gebeurde dan? Uh, want uh, ja, jij, jij praat erover, maar wat gebeurde dan met jou dat je dan? Uh... Nou, het was toen allemaal in het nieuws dat het misschien wel zo zou zijn dat er dingen moesten gaan sluiten, en mm -hmm. ik dacht bij wijze van spreken van, nou. Zou je net zien dat het, ha, ha, dat het. Dat ons optreden niet doorgaat. Maar dat gebeurde toen. Echt. Ik kon me dat gewoon niet voorstellen. Maar. Ja. Dat, uh, dat gebeurde gewoon. Ja. Uh, ja. Hoe, uh, hoe is het nu als jullie nu uh, kunnen spelen? En weer gewoon. Daar allemaal niet meer over hoeven na te denken. In dat Heerlijk. opzicht? Ja? Ja. ja. ja. Ja. Zoals het moet zijn. Ja. Gewoon. Uh... Gewoon Hallo. lekker weer kunnen spelen. Ja, het is toch heerlijk. Ja. Ja, is wat, wat je wilt doen, toch? Met, ja. uh, zeker met nieuwe muziek. Ja. Ja. Uh, nou is het ook zo. Uh, jullie muziek ontleent zich ook in de kleine ruimte. Want uh, Rutger heeft uh, een beperkte uh, drumset uh, meegenomen. Uh, ja, die past zo uh, op mijn rug. En uh, met twee handen en rugtas kan ik precies overal... Uh, <laughs> Kijk, toe. dat zijn uh, de, de meest handige momenten om uh, ergens een studio of een huiskamerconcert. Want ja. doen jullie dat ook, huiskamerconcerten? Zeker. Ja? En vooral in het begin hebben we heel veel huiskamerconcerten gedaan. En dat uh, was eigenlijk heel erg leuk. En we zijn nu de laatste tijd gelukkig... Nou ja, tenminste. Zijn we ook best wel op de grotere podia te vinden. Dus dan uh, iets minder de huiskamers. Maar uh, uh, ja, dat vinden we super leuk om te doen. Want mm. het is, onze muziek leent zich gewoon best wel voor intieme settings. En uh, dan komt het gewoon nog meer over op de mensen. Ja. Dus, uh, ja. uh, daar ga ik even over door. Maar ik maak even een link... naar een collega van mij. Daar zit ik op zaterdagmiddag wel eens naar te luisteren... Uh, bij RPL Woerden. Daar zijn jullie geweest. Oh, ja. Bij, uh, <laughs> bij Maarten. collega Maarten Verduin ja. en uh, Chris. En dan ben ik even zachter... Nou, van uh, daar zijn jullie geweest. En uh, Maarten is nu al even een tijdje... in de lappenmand. Ja. En ik hoop ook echt als hij zit te luisteren. Maarten wordt snel weer beter... en uh, we kunnen je gewoon niet mis op die radio. Uh, maar dan komt de Maarten -verduin -vraag, want hij de Maarten-verduin-vraag. Want hij is altijd heel gemeen met zijn vragen. Maar wat is daar nou zo leuk aan? Aan te geven. Ja, zit... ja, het is een Maarten-verduin-vraag. <laughs> Nee, je zit heel dicht op het uh, publiek. Ja. En uh, het voelt heel uh, close. Uh, het is ook leuk dat het helemaal onversterkt is. Dus je hoort gewoon helemaal het geluid... zoals het in de huiskamer ook klinkt. Ja, ik denk dat het... Um Spannender is om een huiskamerconcertje te doen dan te spelen voor 10.000 man. Op een Die, ja. Maar hebben jullie überhaupt ja. voor 10.000 mensen gespeeld? Of ja, niet? Uh, ja, ja, ja, dat is ja? ja. niet zo maar dat ja. lost wel. Nou, ja. Ja. Ja, want dat betekent, want dat brengt mij ook op het volgende. Want uh, jij, uh, Evelien, uh, maakt ook deel uit van een ABBA tribute band. En ik weet niet of Amee daar ook uh, onderdeel nee. van is. Nee, dat willen we niet. Maar jij wel, toch of niet? Ja. Of niet meer? Ja, jawel, zeker. Ja, dat is eigenlijk mijn werk. Ja, wat, ja. wat is het verschil tussen Marble Waves en die Tribune? <laughs> ja, maar dat is dan ook een hele leuke vraag natuurlijk. Eén, <laughs> ik verdien wel geld met allemaal. Okay. Au, <laughs> oh, ja, hier, hier komt dan toch nog weer een beetje het, nee, ja, het, het, het zakelijke naar boven. Nee, kijk ja, Marble Waves is gewoon uh, onze muziek. Die, die maken we zelf, schrijven we zelf. Het is echt ons kindje en ja. uh, daar willen we natuurlijk mee doorbreken. En, uh, maar ja, er moet ook brood op de plan komen. En dan, uh, ja, Amee zit bijvoorbeeld ook in een andere band... Mm. waar we uh, geld mee uh, moeten verdienen. En nou. uh, dat kan met bijvoorbeeld een Abba-tribute. Ja, ja nou, <laughs> je bent niet de enige, Evelien. Want uh, wij hebben hier, uh, weken geleden hebben wij hier de heer PJ Bond uh, in de studio gehad. Misschien zegt hij die naam wat... Uh, en die speelt met Her Majesty. En dat is ook een oh. soort van kofferband. En die spelen toch uh, redelijk uh, in wat grote zalen. Niet 10.000 mensen, daar moet je dan niet aan denken. Maar uh, ze hebben wel uh, behoorlijk wat zalen ermee getrokken. Dus een beetje zo'n soort uh, verdienmodel. PM Bond maakt dus ook eigen muziek. Ik zal zo direct wel even iets uh, laten horen. Ik zal meteen er meteen even bij pakken, want dan, uh, dan weten we dat ook weer. Maar uh, dat is een beetje uh, hoe jullie dus een beetje staande moeten houden in deze... Grote mensenmaatschappij, dan? Yep. Ja, toch? Maar goed, het is heel leuk hè? Ik ben hartstikke trots dat het, uh, dat het kan, dat ik van alleen muziek uh, kan rondkomen. Dat is echt uh, okay. niet vanzelfsprekend. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Nou, uh, dan uh, ga ik inmiddels uh, nu uh, de heer P.J. een Bond uh, er even bij pakken. In uh, ieder geval uh, het, uh, de nummer. Uh, maar ik uh, pak dan al toch een beetje uh, uh, ver weg, een beetje mijn uh, favoriete uh, van uh, van het hele uh, verhaal van dat album. Uh, Ernest Hemingway zegt jullie dat wat? Ja. ja? Hij heeft daar dus een heel album uh, van gemaakt. Hè? In, in Our Time heet dat. Uh, daar heeft hij in uh, het verhalenbundel van In Our Time... daar heeft hij dus de muzikale uh, bewerkingen van gemaakt. Ja. En één van de tracks, en hij zegt zelf... dat is een beetje de vreemde eend in de bijnt... dat is uh, dit uh, fijne nummer op het album My Old Man. Ik al zei, de heer PM Bond is ook onderdeel van Her Majesty. Dat is een band die speelt allerlei nummers uit de jaren 70 Bands van vervlogen tijden in dat opzicht. Maar dat is wat hij ernaast doet. En uiteraard probeert hij natuurlijk ook zijn eigen materiaal onder de aandacht te brengen. En ik denk dat hij daar aardig in geslaagd is als het gaat om In Our Time... Wat ik op dit moment weer even bezig ben om een knopje weer op uh, de juiste plek uh, te krijgen. Uh, we hebben er nog één die we laten horen tot aan het uh, nieuws. Dat weer een, uh, ja, Het is mooi, want uh, de één uh, was al een beetje de, de, de vreemde eend in de bijt op uh, het album In Our Time. Uh, nu gaan we echt een beetje stevige turen uit. En dat stevige werk, dat is van Ego Twister. En die band, die hebben we uh, alles eerder laten horen. Um, en dit is een van hun meest recente singles die we laten horen en dat uh, nummer dat, uh, heet Mask On en die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Having fun and hanging on the street Socializing the shop with the battery. a battery And sometimes